Een man uit Rotterdam moet één jaar de cel in voor het doodrijden van een vrouw van 70 en haar hondje. Ook is hij zijn rijbewijs vier jaar kwijt. De man van 58 reed de vrouw twee jaar geleden aan toen ze in Rotterdam met haar hond de weg overstak. De automobilist had te veel gedronken en reed daarna door, maar verloor zijn kentekenplaat. Daardoor kon de politie hem opsporen. Het gaat naar omstandigheden goed met Frederik van 14 uit Amstelveen. Dat zegt ze tegen onze collega's van het Jeugdjournaal. Frederik werd maandag in een speeltuin in elkaar geslagen... toen ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of meisje is. Afgelopen dagen kreeg Frederik vanuit het hele land lieve kaartjes en pakketjes. De politie heeft een jongen van 14 opgepakt voor de mishandeling. En alle jongeren die vanaf vandaag hun tentje neerzetten op Camping Duin en Strand in schare dijken in Zeeland, krijgen er gratis een corona bij. De GGD deelt deze dingen uit op de grootste jongerencamping van Nederland om te voorkomen dat campinggasten het coronavirus als souvenirtje mee naar huis nemen. Ook deze jongeren duwden even een stokje in hun neus. Ja, wij, we, we net kwamen ze naar onze tent toe om, uh, dat we elkaar moeten laten testen. Alleen, uh, ja, we zijn allemaal negatief. Ja, ik heb mezelf ook laten testen, ook negatief, dus dat is mooi. Nee, dat moeten wij nog doen. Wat vind je voor het initiatief voor de GGD? Ja, goed, maar wel spannend, want vanavond is onze laatste avond, mocht wij nog positief zijn, ja. bij zonde, dat zou jammer zijn. Wie een positieve zelftest heeft, kan zich op de camping meteen nog een keer door de GGD laten testen.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 Ik ging hard, alles schittert, alles zacht, het kwam maar niet te hard, alles hapert, alles zwart. De nummers, die Walter Sans oud-collega hier bij ZFM en ik, uh, heel veel gedraaid heb. Tegenwoordig spookt die Walter er iets anders heel anders uit, namelijk is hij woordvoerder bij de gemeente Zandvoort. Maar goed, we zullen de burgemeester uh, David Mannenburg daar volgende week nog even een keertje mee lastigvallen met dit uh, nummer. Verlien, alleen uh, welkom bij deze Alternative FM, een reguliere uitzending... Ja, want het schiet niet op met al die uh, live-optreders uh, die we uh, plannen. Uh, want uh, dan uh, waart het Delta-virus... Uh, of de, beter gezegd de Delta-variant, die waart rond. En dan is het uh, godsomogelijk om hier even wat mensen neer te zetten. Vorige week uh, was Roald Halfheid uh, degene die het af moest uh, haken in dat hele verhaal. Tenminste we hebben in goed overleg besloten om uh, geen risico te nemen... en dan toch alsnog dat even te laten voor wat het is. Bovendien, zo is niet positief. Dus uh, wat dat er gaat, zou hij gewoon uh, uh, kunnen optreden... en hoeft hij niet in een quarantainehotel zoals meeste sporters van de Olympische Spelen... die besmet zijn geraakt met het coronavirus, uh, daarin moeten verblijven. Gedwongen dat wel te verstaan. Maar goed, um, welkom bij deze alternatieve FM. Wat uh, gaan we doen? We hebben uh, een aantal uh, nieuwe dingen die we kunnen draaien. Zo uh, hebben we bijvoorbeeld winterdagen. En dat in de zomer. Maar goed, uh, daar ben ik op het uh, spoor mee gekomen... dat er een uh, collega hier in het uh, land... op de zaterdagmiddag bij Radio Kapelle uh, een uh, nummer daarvan draaide. Daar was hij toevallig in 2019 zelf getuige van uh, bij een optreding in Rotterdam. Want het is eigenlijk een Rotterdams verhaal. En wie erachter zit is Mink Stekelenburg. Nou, er zitten een aantal mensen die in een beetje de alternatieve muziek zien... Uh, die beginnen nu een beetje achter hun oren te krappen. die naam heb ik wel eens eerder gehoord. Dat klopt, want hij is ook nog eens een keer onderdeel geweest van Halfway Station. Dat is die band van Ricker Korswagen en Elmar Plaiseer. Nou weten weer een hele hoop mensen over welke band ik het heb. Bovendien uh, ga, ik, dat is een, ga ik ook weer even een Halfway Station uh, draaien... Uh, het leuke, um, uh, dat zal ik straks dan daar, daarbij nog introduceren... dat daar nog een uh, verhaal aan vastzit bij dat nummer wat ik uh, nu uh, uiteindelijk uh, wil gaan draaien. Maar er is nog meer, want um, er zijn nog uh, mensen die wat kaarden tegen de borst hebben gehouden. Of ze kunnen er niks aan doen. Ik denk het laatste, uh, ze kunnen er niks aan doen, want ze zijn het uh, gewoon glad vergeten. Maar uh, het blijkt dus dat de King For The Records nog het een en ander heeft uitgebracht. Bijvoorbeeld Baker Songs. 24 juni uh, is daar namelijk een nieuwe single van gekomen van Ruud Bakker. Dus die moeten we dan nog uh, sowieso laten horen. En dat is Dear Maggie. Dus die ga je straks ook horen. Dat is uh, al een uh, nummer wat, uh, wat uitgebreid... Uh, of tenminste wat al wat langer uh, uitgebracht is. Ik moet het goed zeggen. En dan is er een uh, telefonisch gesprek met Albertine. Zij uh, komt volgens mij uit Rotterdam. Ze doet ook mee aan de grote prijs van Rotterdam. Er uh, zit ook een heel verhaal aan vast. Uh, sinds de week is uh, windbloos uit. En het uh, leek ons wel een aanleiding om daar eens over te gaan praten met haar. En in het tweede uur, of het zeg ik het derde uur moet ik, moet ik zeggen... want we hebben er drie... Uh, een gesprek met David Uitelinde En hij is van de Grenadiers. Uh, vorige keer had ik met Guy Peck een, een, een interview over hun uh, single, single filter exit... Maar dit gaat over uh, ja, de, de laatste single die ze hebben uitgebracht. En dat is Stranglehold. Dus dat is een beetje het, uh, het lijstje wat, uh, wat aan nieuw materiaal te horen is. Penelope, uh, dat is ook een mooi verhaal. Want die komen met een nieuwe single uit volgende week vrijdag. We proberen hem uh, komende donderdag, dus volgende week donderdag, um, al te draaien. Dat zal, um, denk ik, David Monenburg. misschien nog wel lelijk komen te staan. Want het is een pittige song natuurlijk. Thin Line. En niet Thin Lines. Zoals ik eerder heb gemeld op Instagram en Facebook. Het is Thin Line. Zo heet de nieuwe single. En die zal dus volgende week uit gaan komen. Nou, er zijn er nog meer. die Volgende week met uh, Nieuwman. Diezelfde Guy pack bijvoorbeeld van de uh, Grenadiers. Die komt uh, volgende week vrijdag met een eigen single. En als het goed is, ook Koen Alvarez. En die moet ik dan ook nog even fijn klaar gaan zetten. Want die hadden we nog niet. En Koen Alvarez is uh, tegenwoordig uh, woonachtig in... Wat zeg ik? Hij, sterker nog, hij woont in uh, uh, IJmuiden. Maar hij, is, uh, hij heeft hier oorspronkelijk ook nog een uh, tijdje gebivakkeerd. En als we dat, dat toch hebben... De laatste single die hij heeft uitgebracht... Volgende week vrijdag komt de nieuwe van hem uit. Uh, is dit de, de single waar we de laatste keer mee moesten doen. En dat nummer dat heet I Don't Know.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 All, far away from everything, where the air wears a pine forest perfume. Fly and soar on a winter wind up there But I don't know where to start Should I just jump up and flap my arms real hard Take a chance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 change so crazy scared cause walls they start to crack i once build them up from scratch and i don't know if you like what you see when those cracks unravel me but don't forget ...is ook uh, deze fijne single uit... ...van Lilith Merlo. En uh, dat nummer dat heet... ...When We First Met. En uh, dat is weer jazz... ...die je weer een beetje kan horen... ...in uh, deze tijd van het jaar zomer. Zomerse muziek. Uh, en Alternative FM is dus niet alleen maar... Uh, ...pittige muziek en schurende muziek... ...maar ook gewoon dit. Dit kan dus eigenlijk ook als het maar uh, een beetje de aandacht uh, moet hebben... die het u verdient, dan uh, komen we er vanzelf wel. Uh, daarvoor uh, was het uh, I Don't Know van Koen Alvares. Die komt uh, volgende week ook met een nieuwe single. En het is de hopen dat we hem uh, kunnen gaan draaien. Er staat iets in de weg. Dus dat geef ik nu even een Geert, want het is een uh, een van de krukje. Dan, is, uh, dan stoot ik er uh, regelmatig aan. Het staat er een beetje tussen mij en het mengpaneel in. Dus dat schiet niet echt op... Eén van de veel uh, gedraaide platen... tenminste op uh, sowieso dit station... en op het uh, lokale radiostation van Vallendam. Dat is uh, de single van Paul Bond. Hij uh, krijgt ook uh, terecht de, de nodige aandacht. Want er zijn nogal wat mensen die uh, daar het uh, nodig over gezegd hebben. Uh, sowieso uh, iemand waar Paul uh, ooit... Uh, ja, meer of meer als sessiemuzikant uh, heeft uh, uh, dingen op uh, weten te nemen. Namelijk in de studio van Arnold Muur... Bovendien is die Arnold Muren zelf ook nog een muzikant geweest. Namelijk bij de Cats. Uh, dus die heeft er uh, zeker wel kijk op. En de ander is George Baker. Nou werd er een beetje lacherig uh, gedaan afgelopen dinsdag. Want ik had hem uh, ergens opgevoerd in een uh, rubriekje wat ik dan heb. En dan uh, reageer, uh, reageert sowieso Ger Longman altijd weer, uh, weer heel erg uh, buiten, nou bijna buitensporig. Die zegt ja als dat zo is dan uh, moeten we dan uh, weer erop uh, gaan letten. Maar goed ik uh, denk uh, toch dat het wel degelijk hout snijdt. En de singel eh, verdient het ook. Eh, Paul Bond met Sunset Blues. En het is de opmaat naar meer wat in november moet gaan komen. T'was near the Snow Peak Mountains only. Yesterday when you told me that our lives would change.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 Oh yeah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 So way he's on about. Is that you're wrong? By picking up the phone, you restart a silly game. You throw the dog a bone and then you call him by his name.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 Ah, ook uh, weer een uh, hele mooie... Uh, die ook niet zou meer staan... ergens uh, in de landen I took your name. Uh, uitgebracht ga ik... vanuit bij King Forward Records. Want daar heeft uh, hij uh, de laatste tijd... Uh, de nodige materialen uitgebracht. Uh, dit is een uh, mooi nummer genaamd... van Chris van de ploeg. Die man schuilt daarachter. Another Sunny Day in 2021. Oftewel, dit jaar... Daarvoor hoorde je Rona Rode met you en Paul Bond. Natuurlijk met Sunset. Eh, ook eh, redelijk eh, een beetje bekendheid aan het eh, krijgen. Mede eh, het vliegwiel uit eh, onder meer het Volendam van Arnold Muren. En ook van George Baker. Want die hebben de, de Paul Bond behoorlijk aangeprezen in het, eh, in het circuit. En bovendien, Paul kan er wel wat van. Eh, november dan eh, gaat de EP eh, komen. En ze zal deze Sunset Blues ook opstaan En bovendien de bedoeling is dat Paul ook hier uh, langs gaat komen... bij ons in de studio om even wat uh, dingen te laten horen. Drie nummers, dus even achter elkaar, komen even zo uit. Heeft ook uh, te maken met uh, een, uh, een verbinding... tussen Halfway Station en Winterdagen. Winterdagen, daar ben ik een beetje door getipt door collega Willem de Waard... Die op zaterdagmiddag dat programma doet bij Radio Capella. Dus dat, dat is van hem. Eigenlijk dat ik daardoor op het spoor ben gekomen. Maar achter Winterdagen. Daar schuilt Mink Stekelburg. En die Mink Stekelburg is ook een van de bandleden geweest. bij Halfway Station. Nou zit er, uh, voordat ik die twee nummers achter elkaar uh, ga draaien... Uh, het titelnummer voor Lon van, uh, van Winterdagen, die hoor je er straks. Um, daarvoor dus, en die ga ik zo dadelijk draaien... Uh, Sister Don't You Cry van Halfway Station. Daar zit nog een verhaal aan vast. Want ze waren ooit nog eens een keer de gast bij Radio 538... En er is een beeldmateriaal van dat Eddie Keur... degene die dus nu het programma van Ruud de Wild heeft overgenomen. Tijdelijk dan. Die zegt op een gegeven moment... ja een beetje ongeïnteresseerd zit hij wat vragen te stellen. En dat werd er toch wel duidelijk opgemerkt. De stemming van de heer Keur bij de bandleden. En die, die hadden toch zoiets van... ja, wat doen we het eigenlijk voor? Die versie die moet je maar even opzoeken. Sister Don't You Cry, daar, dat speelden ze. Maar hier hoor je dus gewoon even... Oudwets, de studioversie, nummer dateert alweer van 2014. En Halfway Station, of ze ooit nog muziek gaan maken, dat hangt van veel factoren af. is er ook nog te vertellen rondom Mick Want we hebben hier ook de afgelopen weken... bijvoorbeeld Colin Hoeven gedraaid... met zijn laatste single. En wat zegt Colin Hoeven? Gewoon op dat Facebook-profiel van mij. Want ik had iets gedeeld van dit nummer. Een clip... En daarbij een beschrijving uh, gegeven. Het is dus de bedoeling dat ik uh, dat straks ook uh, doorplaats op uh, de website van Alternative FM. Want die is vernieuwd. Dus we gaan daar uh, ook uh, wat nieuwsberichten hier uh, links ergens om plaatsen. En dit is er één van. Um, bl blijkt, uh, Colin Hoef is ook muziekleraar geweest. En heeft Mick Stinkelenburg nog uh, gitaar gegeven. Dus dat is ook wel heel erg uh, frappant. Uh, een man die ook twee keer hier bij ons is uh, geweest. Uh, het zegt ook uh, wel uh, genoeg in de, dat opzicht. Maar goed, uh, hij is uh, uh, bijzonder, deze Wink-Senkeleburg. Want dit is een uh, project van een winterdagen. En dat in de zomer. Voorland, het is een beetje IJslands wat uh, de uitspraken betreft. Uh, er komen straks nog uh, twee uh, nummers voorbij in de komende twee uur. Dus ik kan uh, je dat al uh, van harte aanbevelen. Zevense Groeven, die zijn een beetje dun gezaaid... en ik heb een, een tag verkeerd geplaatst... dus ik krijg een, een of andere Amerikaanse band... waar ik helemaal niet op zit te wachten, nee. Um, uh, Antaluna hoor, uh, hoor je als tweede. Maar we gaan nog even terug naar 2013. En uh, toen had ik een gesprek met Jimmy Dumbel. Ik weet niet of die nog bestaat... maar die jongens die kwamen uit Bruinissen... dat was ook een... ja, dat was ook uit Zeeland, toch? Ik weet nog, Saartfabriek of een Moselsaadfabriek, daar heb ik het interview opgenomen met een aantal leden van die band. Dit was uh, toen gemeengoed in die dagen, Jacques bij Lover. Dit is dus de band die ik bedoel en niet die Otta Luna waar ik naar verwezen heb op Facebook. Die jongens die denken in Amerika, hey, hij gaat draaien. Ja, uh, niet dus. Ik vind het wel leuk dat ze mij uh, dat bericht hebben gedeeld. Maar uh, het is Nederlands fabrikaat, uh, vrienden. Dus uh, dan zullen ze denken, hoe de hek is Jaap Koper? Uh, straks staan ze hier voor de deur uh, met weet ik allemaal wat. Met allemaal materiaal. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Goed, Antaluna. Ze komen uit uh, Zeeland. Uit Middelburg wel te verstaan met de uh, Chain. Daarvoor hoorde je een andere Zeeuwse groep... die helaas niet meer bestaat. Dat is Jimmy Dumbbell. Deze band hebben we in april gehad. En dit is de zomerhit. Tenminste, daar doen we ons best voor binnen ZFM. Want hij staat al in het non-stop uh, systeem. Dat, uh, dat hebben we er even tussendoor gefrummeld. Maar dat verdienen ze ook. Kafka. Dat waren ze. Kafka en uh, heel rap zullen we dan deze erachter aan uh, draaien. Want dan komen we bijna goed uit uh, voor het nieuws van 8 uur. De laatste van de Hidden Giants. En down the rabbit hole.